Dampo en Natterman zijn effectief bij alle soorten hoestklachten. Nu, Dampo en Natterman voor alle hoest 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Medisch hulpmiddel is voorgebruikte gebruiksaanwijzing. Fans van Voordeel opgelet. Begin dit jaar voordelig bij Aldi met Hollandse spruitjes. 750 gram maar 89 cent. Fans van Voordeel. Aldi. Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen. Meteen proef liggen. Je vindt er alle topwerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. Ook lekker voordelig? Eén ster beter leven Giros met paprika. 500 gram voor mijn 3,59. Ten, two, four, Aldi. 5388 Dance Department. Hey, Armin van Buren hier. Heb je zaterdag al iets te doen? Dan ben je bij deze uitgenodigd. De beste dance van dit moment. En jij staat op de gastenlijst. Dance Department. Vanavond om 9 uur. Op 5.38. Nu Winterseal bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. En hier smelt de fans van Voordeel dus echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas, 0,159. En zo voor de Aldi. 58 nieuws. 1 uur. Na de militaire actie van Amerika in Venezuela is de grote vraag: waar zijn president Maduro en zijn vrouw? Trump zegt dat hij ze het land heeft uitgevlogen. En volgens een Amerikaanse onderminister zou Maduro terecht moeten staan. De Amerikaanse regering vindt hem een drugsbaas die een narcostaat leidt. Bij de operatie zijn burgers en militairen omgekomen, zegt Venezuela. De Amerikaanse ingreep in Venezuela heeft ook gevolgen voor Nederlanders... want alle vluchten naar Curaçao en andere Caraïbische eilanden zijn vandaag geschrapt. Tui heeft de vlucht naar morgen uitgesteld. In de Tweede Kamer zijn verschillende geluiden te horen over de actie. Linkse partijen veroordelen die... De PVV vindt het prachtig. Plastische chirurgen hebben deze jaarwisseling... flink veel meer vuurwerkslachtoffers behandeld. Het zijn er 93, vorig jaar 62. Chirurgen zagen vooral jongeren onder de 18. Ze amputeerden zeker 12 handen en ook veel vingers. En in delen van het land rijden geen bussen door het winterweer. Er zijn vanmorgen meerdere bussen en vrachtwagens van de weg gegleden. Bij een ongeluk in het Gelderse Uggelen is iemand om het leven gekomen. Ook treinen van NS rijden in grote delen van het land minder vaak. Op Schiphol zijn opnieuw honderden vluchten geschrapt. Het trekken winterse buien over het land, kan daardoor glad zijn. In Gelderland en Brabant geldt daarom code oranje. Het wordt 1 tot 4 graden, ook morgen sneeuwbuien. En dat was het nieuws op 58. Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 9 vertragingen? En dit zijn de drie grootste. De A1 richting Apeldoorn tussen Hoeverlaak en Barneveld 14 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 16 minuten. En de A58 file richting Eindhoven tussen Moorgestel en brug over het Wilmina-kanaal 18 minuten. Ook één flitser, dat is op de A10 richting Koentenhol bij Amsterdam. Henkmeijerpaal 18.9.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 Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl Allianz Direct. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Een hele fijne zaterdagmiddag met Chesto Lidl Industry. En hey nu eerst Summer, hier is Undressed. Little Industry in the Roast Rings remix. Om 5 uur 8. Wat zeg jij minimaal 100 keer op een werkdag. zonder je beroep te benoemen? Ja, dat doen we ieder weekend. En zo stuurde Jordi al eerder dit in. Hey Jordi, wat wij altijd zeggen is. Nummer 365, nummer 366. Nummer 367. Ja, en wat hoi, hoi. bleek nou? Jordi die heeft een voetdruk. Uh, Gwendy stuurde eerder al dit in: Handen oog. Je ben daar gehouden. Nou, je raadt het waarschijnlijk al. Gwen is politieagent. En nu de vraag aan jou. Wat zeg jij minimaal 100 keer op een werkdag... zonder je beroep te benoemen? Pak even die 538-app erbij. Stuur even een audioberichtje in. Dus met de dingen die jij minimaal 100 keer op een werkdag zegt... zonder je beroep te benoemen. Dan gaan we zo meteen hier op de radio proberen te raden... welke beroepen de 538-luisteraars insturen. Jouw hits hoor je op 538. Nate Smith. After midnight... Yo hits, yo vest be acht Sail gates go down, solos get flipped, girls get to dancing when headlights get lit Turn a feud old parking lot to party spot and throw down on 5, 3, 8... I'm gonna En Mo, nog even blijven hoorde je op jacht. Wat zeg je minimaal 100 keer op een werkdag zonder je beroep te benoemen? Die vraag die stelde ik jou net als 538-luisteraar. Er zijn een hoop antwoorden op binnengekomen. En nu gaan we raden welke beroepen er zijn binnengekomen. We beginnen met Danielle. U staat erin voor controle. Zijn er nog opmerkingen of bijzonderheden? U staat er in voor controle? Ik... Ja... Ik heb een idee? Nou, wat blijkt? Danielle is uh, tandartsassistent. Uh, Monique stuurde dit in. Ik heb zeker wel je handen gewassen, hè? Ik heb zeker wel je handen gewassen? Monique is cateraar. Uh, Naomi. Wat wij regelmatig zeggen op het bedrijf is... is het voor uzelf of geeft u het cadeau? Nou, uh, dat klonk sowieso al als een winkel. Uh, maar blijkbaar is uh, Naomi bloemist. Rita. Nee, het is niet zondag, maar het is zaterdag vandaag. Nee, het is niet zondag, maar het is zaterdag vandaag. Uh, Rita, die werkt met de Wente Ouderen. Siro, wat is hierop uw antwoord? Groetjes, Siro. Ja, wat is hierop uw antwoord? Nou, die, die blijkt logisch te zijn. Uh, Trouwambtenaar, leuk beroep ook. Uh, Kars, de laatste. Wil je een stoffel of eentje van koolstof? Wil je een stoffel of eentje van koolstof? Dat klinkt bij mij als abracadabra. Vooral Stoffel. Um, cars, die blijkt oude onderdelen te verkopen. Ja. Nou, tot zover de honderd dingen die je minimaal op een werkdag zegt. zonder je beroep te benoemen. Morgenmiddag weer een rondje op zondagmiddag. Direct hoor je naar Milk Inc. Walk on Water. I held on to the past. Waar?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 in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538... en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, maak ze mooi. Check 538.nl voor alle info. Pap, wordt het niet tijd voor nieuwe kleur op de meer? Alweer? Deze hebben we al twee weken. Ja, ja, want met Praxis Plus krijg je deze vrijdag tot en met zondag... tot 50% korting op verf bij besteding vanaf 25 euro. Voor de makers...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 Maar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals...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 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus: alle AH Schaalkipschnitzels en kipcordon bleu 2 stuks 1 plus 1 gratis. Alle Loorcapsules 20 stuks 2 plus 1 gratis. Alle Amerc Mini Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Amusatilla en Optifridge bewaardozen en bekers 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Begin het jaar stijlvol met een nieuwe interieur. Bij Goosens shop je nu alle meubels met 10% korting. Kom naar de beste woonwinkel van Nederland of shop op Goosens.nl. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis... dwars door de tijd in Safari Park Beeksberg. Light Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op beeksberg.nl.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 Ga dus snel naar de winkel of trekkeuister.nl. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, skap die nou. Fuck my life. Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. S'nachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow. Vanaf maandag elke werkdag om 7 uur bij Net5. 18 plus speelbus. Ja, echt serieus? Oh, wat een geld! 1000 tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Nu bij Koebloe. Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op koebloe.nl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 Jouw hits. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538. That's me. Oh, me. me. I was getting more like baby. I 95% van Nederland niet kent wat ik heb gegeten op Nieuwjaarsdag. Mijn moeder heeft het voor me meegenomen uit Drenthe. En ik denk ook dat 95% van de Nederlanders het niet eens lust. Het is een traditie. Wat het is, dat vertel ik je zo meteen. Je mag alvast raden in de vijfde 8 Eerst hier op vijfde 8 ice closed. Trace my body with your fingertips. You feeling it, I know you want to say it. say it I do too, but we gotta be patient Sunnel vision every second, let you with me TV Miles away op 5 uur 8. Ik vertelde net dat mijn moeder uit Drenthe speciaal voor nieuwjaarsdag iets voor me had meegenomen. Een gerecht wat 95% van de Nederlanders niet kent en nou, waarschijnlijk ook niet lust. En het zijn niet kniepertjes, want er kwamen mij heel veel foute antwoorden binnen in de 5 uur 8. Maar nee, niet de kniepertjes. Maar Natasja, wat zijn het dan wel, denk je? De spekkendikken. Nou, ja, de spekkendikken. Hoe leg je dit uit aan iemand die niet uit naar Drenthe, Groningen komt? Uh, ja, het is dus eigenlijk hetzelfde idee als een kniepertje, maar dan hattig met, met worst en dus spek. Ja, het is een soort van pannenkoekje eigenlijk uh, van roggemeel. Dus het is ook wat volkoren, ziet het eruit, dus je proeft het ook. Met in het me midden meestal inderdaad spek met worst En ja, het is een hele bijzondere smaak. In dat roggemeel zit dan ook weer stroop en verwerk, maar het is ook weer niet heel zoet. Vind jij het lekker, ja. Natasja? Ja, ik vind het uh, nu wel lekker. Vroeger niet, maar uh, nu wel. En je maakt het ook zelf, hè? klopt elk jaar weer met mijn ouders. Ja, dat gaat dan echt met zo'n kripetjes ze toch? En een kripetje voor de duidelijkheid, dat is dan weer een hard koekje eigenlijk. Wat dan ook meestal Drenthe, Twente, Groningen gegeten wordt rondom oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. Uh, eigenlijk een, een rolletje, zoals de meeste mensen dat ook wel kennen, maar dan plat. Ja, spek en dik is weer totaal iets anders. Maar ja, uh, niet iedereen houdt ervan. Nee, dat klopt. Het is dan al plat iets inderdaad. Nou, Natasja, omdat je het goede antwoord had, stuur ik je even wat vijfje wat goodies op voor het nieuwe jaar. Oh, helemaal top, dank je wel. Hey, fijne weekend nog, hè? Ja, hetzelfde. Uh... Dankjewel je Dodoeg. En wil je nou zien hoe dat eruit ziet? Zo spek ik Check even mijn Instagram. Jordi Warnes heet ik dan. Hier is Maroon 5. Kies to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day.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 Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories. Bring back Memories bring back, memories bring back, yo. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I carry these torches for you know I never try yeah everybody hurts sometimes everybody hurts someday yeah, yeah. But everything gon' be alright. gonna raise a glass and say hey yeah. here's to the ones that we got boy. cheers to the wish you were here but you're not cause the drinks bring back all the memories of everything we've been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 Jack, Halo Black and In My World. Binnen nu en 20 minuten maak je kans op het eerste rondje vanavond... op kosten van 5.38. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu tot 525 euro inruilvoordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders schrijf je mis. Hem. Ontdek de Tempo Pro-matras. Vervaardigd uit tempoermateriaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor, the future of sleep, is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. FBI don't know! Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning. Morgen vanaf 8 uur. Exclusief bij Veronica.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 De Everyone is an investor, baby. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwei Maak het mooier.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 verhuisdoos, FSC gecertificeerd, maar 88 cent. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel op de app Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Ook lekker voordelig? Eén ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Fans van voeden. Aldi. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Ja. Suikervrije suikerspinnen. Nee.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 Blijf je verwonderen. Intratuin. Nu Wintersil Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Line Poor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Hey, uh, wat is er met de feestdagen op Prime Video? De Premier League live. Spectaculair voetbal. Inbegrepen bij je abonnement. Bekijk tijdens de feestdagen elke week een wedstrijd. Word nu lid voor slechts 4,99 euro per maand. De Premier League. Amazon Prime heeft het. Inhoud bevat beperkte reclame. Abonnement wordt automatisch Verlengt amazon.nl.